Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een plan van president Trump om van Gaza een stukje Amerika te maken is absurd en belachelijk. Dat zegt Hamas, die organisatie is nu nog de baas daar. Trump zei vannacht dat hij Gaza wil schoonvegen en opnieuw opbouwen. Collega Jesse van de Buitenlandredactie wist eigenlijk ook niet wat hij hoorde. Ja, hoe hij het hier over, over het gebied heeft, over Gaza. De Riviera van het Midden-Oosten. Uh, ja, dat is echt wel een benadering als een zakenman. En de vastgoedondernemer die hij al die jaren was in New York. Uh, nou, hij zegt zelf, het zal leiden tot stabiliteit in de regio. Maar het zal wel jaren duren, zegt Trump. Wat er dan met de inwoners van Gaza moet gebeuren, is een beetje vaag. Trump vindt dat die moeten worden opgevangen door landen in de regio. Maar die lieten eerder al weten dat ze daar niet echt enthousiast van worden. De rechter doet later vanochtend uitspraak over het mondkapjesgeld van Sievert van Lienden. Hij en zijn zakenpartners harkten tijdens corona miljoenen binnen... door mondkapjes naar ons land te halen, terwijl ze beloofd hadden geen winst te maken. De overheid voelt zich belazerd en wil het geld dus terug hebben. Een opvallende stijging van het aantal verkeersdoden in Amsterdam. Vorig jaar kwamen 22 mensen om in het verkeer... terwijl het aantal daarvoor jarenlang rond de 15 lag... De slachtoffers waren vooral voetgangers en fietsers. Die hebben zelf wel een idee waar het misgaat. Ik wacht keurig voor rood. Maar als je wat jonger bent, ik deed dat vroeger ook, ga je toch sneller doorheen. Ja, let je minder op. Ik heb zelf ook woordjes in. Uh, mijn moeder zegt altijd, dat vind ik niet zo fijn dat je dat doet. Maar uh, ik doe het toch altijd. Ja, het zal vast niet helpen. En een noise cancelling ook niet. Ik zit er even op, uh, even wat muziek. Wat doe je eraan, hè? Sinds een tijdje mogen automobilisten in een groot deel van de stad nog maar 30 rijden in plaats van 50. De politie zegt dat het te vroeg is om te zeggen of dat zin heeft of niet. De pakketjes van Chinese webshops worden misschien duurder. Dat staat in het FD. De Europese Commissie wil dat er een speciale heffing komt. Met dat geld kan worden gecheckt of de spullen wel voldoen aan Europese regels. Volgens Brussel is dat vaak niet zo nu. Dat kan link zijn en ook oneerlijk voor bedrijven die zich wel aan de regels houden, vindt de Commissie. En het weer nog vanochtend in het binnenland grijs. In het westen en noorden zijn er opklaringen met zon. En later zijn die er ook in de rest van het land. Het blijft vandaag droog en het wordt niet warmer dan een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland loopt het alleen vast op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen de knooppunten de Velzen en Raasdorp heb je 10 minuten vertraging. Door een vrachtwagen met versnellingsbakproblemen is de rechter ook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. Mm -hmm. In wraps. I can still feel the way you want me when you Still hear the words you whispered when you told me I can stay right here forever in your arms, and there ain't no Morgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij de schietpartij op een school in Zweden gisteren zijn zeker 11 doden gevallen. Eerder sprak de politie van ongeveer 10 doden. Een motief is onbekend, de politie gaat niet uit van terrorisme. De Amerikaanse president Trump denkt dat er een nieuwe plek buiten Gaza gebouwd moet worden voor Palestijnen. Trump zei dat Jordanië, Egypte en andere landen Gazanen op moeten nemen... In het onderzoek naar de kunstroof in het Drents Museum zijn inmiddels honderden tips binnengekomen. Mensen tippen de politie onder andere over waar de verdachten mogelijk zijn geweest na het stelen van de Roemeense kunstschatten. Het weer, het is bewolkt met plaatselijk wat mist. Het wordt vanmiddag een graad of acht. Dit is ZFM. Would be nice if I could touch your body. Thinking that if I just let go, you'll open up your Feel this fire, I'm feeling And you see me in control And baby, then you'd know But I can't read you I wish I knew what's going through your mind Can't touch you, your heart's protected 6.9. Zie I'll